Een plasticen walvis, dat is iets voor mij. Daar valt munt uit te slaan. Als ik hem kan steken, daar helemaal op de bodem van die diepe oceaan. Wel dan, dan is die schat. Dat is, dat is mijn koper bakvis. Oh, nee, ik vernis me. Nee, ik bedoel, ik vergis me, dat is mijn plastieke maalvis. Met de plasticen maalvis. Ja, ja, dat is mijn ijzeren hoogtvis. Nee, Met de plasticen maalvis. Ik vernis me, vergis me weer, dat is mijn plastieke malvis.